met een boer in de kop, daar kan geen meisje in Europa tegen op. De Nederlandse zindelijkheid, de kaas van onze boer.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 Is nog pittiger dan onze oude klaren. Zo'n echte fijne pop met een boer in de kop, daar kan geen meisje in Europa tegen op.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 Nog pittiger dan onze oude klare. Zo'n echte fijne pop Met een boer in de kop Daar kan geen meisje in Europa tegenop Ja, in het blokje van drie Hoe u als de jonge vlierenfluiters met muziek door het leven En erachteraan die mooie plaat van Louis Davids dus Samen met Heintje Davids met een Hollands meisje en de volgende plaat is van een man uit Zweden. Nou ja, uit Zweden. Ik zal het u even haar bij vertellen. Cornelis Vreeswijk, geboren in Emmuin op 8 augustus 1937 en overleden op 12 november 1987 in Stockholm, was een Nederlands-Zweedse zanger en liedjeschrijver. Cornelis Vreeswijk werd in 1937 in Nijmuiden geboren. als oudste van vier kinderen. Zijn vader, Jacob Cornelis Vreeswijk. had een taxi- en garagebedrijf in 1950. Cornelis was toen 13 jaar oud. En toen verhuisde het gezin naar Stockholm in Zweden. waar zijn vader als automonteur ging werken. Het gezin remigreerde in 1961 naar Nederland. waar Cornelis en zijn zuster Ida. bleven in Zweden wonen. Deze debuteerde in 1964 met uh, Ballades en Brutaliteiten. Ja, onder een andere naam. Het Zweedse uitgesproken ballader... Och, öffrens kan de of zoiets dergelijks. Zweedse is niet mijn, uh, ja, niet mijn moedertaal, dus... Is niet bij taal, laten we het daarop houden. Zijn grote doorbraak, doorbraak kwam in 1968 met Tio Vakra. visor, och Porzinale persoon. Oftewel, tien mooie liederen en persoonlijk persoon. Een woordspeling op een Zweedse achternaam. En dan ook liederen op, met, uh, op van Carl Michael Belman. En als u denkt, wie is dat? Nou, die man leefde in 1968. Uh, Tussen 1740 en 1795. Dat was een Zweedse dichter. En Evert Taube. Dit was een man uit de 1890 tot 1976. Zijn directe voorganger als belangrijk Zweedse troubadour. Troubadour. was geliefd in Zweden, maar ook omstreden. Een aantal van zijn liedjes mochten niet op de radio gedraaid worden. omdat men de teksten aanstootgevend vond. Vreeswijk lag ook meerdere malen in de klinch met de Zweedse Belastingsdienst en hij stierf in 1987 berooid. Ook na zijn dood bleef Vreeswijkse oeuvre in Zweden ongekend populair. Getuigen ook de cornelis vreeswijk Die Jaarlijks in augustus in Stockholm wordt gehouden. Ook zijn sterfdag wordt nog altijd herdacht in Stockholm, is ook een Cornelis-Vreeswijk museum. En zijn zoon, Jack Vreeswijk, geboren in 1964, is in de voetsporen van zijn vader getreden en vertolkte ook regelmatig dienstrepertoire. repertoire. De plaat die wij voor u gaan draaien, is een single. En in 1966 werd Vreeswijk door een vader uitgenodigd om naar Nederland te komen. Een single van De Nozen en De Non, deze flopte. En zes jaar later verscheen zijn LP Cornelis Vreeswijk 1972. Die met platina werd bekroond. Er werden honderdduizend exemplaren van verkocht. En zijn volgende Nederlandse talige platen hadden echter weinig succes. Nou, De Plaat die flopte. Ik vind het een leuk nummer. Je moet er eigenlijk een paar drankjes bij op hebben, wil je hem echt gezellig vinden. Hier is Cornelis Vreeswijk met De Nozen en De Non.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 Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de om er maar eens naar. Wat, wat, wie, Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar Ze was een petit peu nerveus, maar dat was geen bezwaar Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een trap. En telkens als ze weer begon, riep, mama, bleek toch af Louise zit niet op je nagels te bijten, Wat, Wat is Louise, je zult met dat bijten je vingers versleten,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 maar dat smelt nog niet zo pijn, alsof er kleine vingertjes van vleesbroketjes zijn. dit zit niet op je nagel te bijten, wat, wat wie zit je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, wat wie zit Loewieze, Oh met dat bijten, hou oh, anders heb je een strok, je kleine vingertjes.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 te bijten, wacht, wat vies, Louise, je zult met dat bijten je vingers verslijten, Bach, wat vies, Louise, hou oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strop. je kleine vingertjes zijn toch geen lobby's, lieve Bob, Louise zit niet op je nagel te bijten, wacht, wat vies, Louise. Zeg al Zoals u gemerkt hebt, we nemen u mee op een reisje door de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Met mooie muziek, oud-Hollands muziek uit lang vervlogen tijden. Plaatjes die u bijna niet meer op de radio hoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en u hoorde op de radio Cornelis Vreeswijk met de Nozem en de Non. Een plaat die in Nederland is geflopt, maar ik vind het op zich wel een grappige plaat. De dag horen we Lou Bandi met Lou. Zit niet op je nagels te bijten. Die plaat werd opgenomen in 1949. En de volgende plaat is van een Duitse artiest. Richard. Nee. Reinhard Friedrich Michael May. Geboren op 21 december 1942 in Berlijn. Is een Duitse zanger en liedjeschrijver. In Nederland en België is hij vooral bekend door liederen. Als de dag van toen en... Goedenacht Laatst genoemde nummer werd als herkennismelodie van het Nederlandse radioprogramma met het oog op morgen gebruikt. En tijdens het WK van 2006 was zijn lied als de dag van toen in een reclame van nationale Nederlanden veelvoudig, veelvuldig op de radio te horen. De single als de dag van toen bereikt in 1975 de tweede positie van de top 40 en is terug te vinden op de plaats 36... In het jaaroverzicht van 1975. De single Goedenacht, vrienden bereikt als hoogste positie de 14e plek in 1974. En u gaat nu luisteren naar Reinhard Maai met Als de Dag van toen. Als de Dag van toen, hou ik van wel misschien oprechte.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 Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Hier met de treinvaart en snelle langs ons zeus. Nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik van aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkele uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts herinnering.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 Het ging een dag in naar de stad. Als schoon ik er niks te zoeken had, Vond ik daar mijn grootste schat, Een engel en ze had een neus en een kersenmond. Kersenmond, kersenmond. Ze had een wipneus en een kersenmond. En vangen als die appeltjes rond. Nee, nooit vergeet ik deze dag, haar stem was als een lente lach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar neus en haar mond, kersenmond. kersenmond, kersenmond. Met haar neus en haar mond en wangen als twee appeltjes rond. Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. En bij het ligt in de laan gaf ik haar groen een zoen op haar wit neus en haar versen Op haar wit neus en haar versen mond en wangen als twee appen tussen rond. En in ons huisje op de hei, daar kwamen op een dag in mei, een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wit neus en een kersenmol. Kersenmol, kersenmol. Ze hebben een wit neus en een kersenmol en vangen als twee appeltjes rond. Vijftig jaar zijn heen vergaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even de graag naar de wipneus en haar kersenhond. Kersenhond, kersenhond naar haar wipneus en een kersenhond. En bangen als twee appeltjes rond. voor hoorde muziek van Boebiaan Schoepen met Wipneus en Kersenmond. En dat plaatje werd in Amerika ook uh, gedraaid als rocknummer. En uh, Boebiaan Schoepen heeft het nummer uh, vrij vertaald met Als Wipneus en Kersemond. En daarvoor hoorde je uit Duitsland Reinhard Maai met Als de Dag van Toen. En aan alle leuke dingen komt altijd weer een einde. Zo ook aan dit programma. Uiteraard, als u denkt van ik wil het programma nog een keertje beluisteren, kan dat aanstaande zaterdag na het programma Oud-Zandvoort zijn we nog een uur bij u terug met de herhaling van dit programma. En anders, volgende week dinsdag zijn we er weer bij. Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort, ik wens u nog een hele fijne week. En uiteraard, ik hoop u volgende week dinsdag weer te spreken, vanaf 11 uur hier. Op de radio met een reisje terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Maar voor het zover is, voordat we naar het nieuws en weer gaan luisteren van 12 uur, nog even een paar mooie plaatjes. Wat dacht u van Johnny en Jones? Met We hoeven niet te hamsteren. En als er nog tijd over is, Max Wolski en zijn Zuid-Afrikaanse, Amerikaanse orkest met bruine Fijne week. En graag, misschien tot volgende week en anders. Tot ziens. Man, are you swinging? Wait a moment. Heb jij de hamster, Johnny? Ik heb niet de Heb jij niet de hamster? Well, dat is maar goed ook, want er is nog roze veel, man. Zullen we het daar maar op houden? Oh, dokie. Op de schutting van de speeltuin hing een heel groot bulletin Daarop stond met zwarte letters Laag geen grote voorraad in Koop slechts koffie, thee en suiker nodig voor een korte tijd Anders raak je eerst je centen en daarna je voorraad kwijt Doe weg die bus met koffie, doe weg die bus met thee Wopen openen niet de Amsterdam, voor het valt dan mee. Toen werd die fles met olie, toen werd die zak met meel. wopen niet de Amsterdam, er is toch reuze veel. De wagen van lijn 11 stond een dame rood van kleur In een diep gesprek gewikkeld met een lange conducteur Ze wilde 10, 5 witte kaarten vast in floor nemen gaan Maar de conducteur zei, dame hamsteren, raad ik niet aan Doe werd die bus met koffie, doe werd die bus met thee We niet te hamsteren, de voorraad valt dan mee Doe werd die fles met olie, doe werd die zak met meel We hopen niet te hamsteren, er is nog reuzeveel Hier in Holland was een echtpaar waar een zesling werd besteld. Drie gezonde flinke jongens en drie meisjes wel geteld. De de is pak, u heeft de hamster en u weet dat dit niet mag. Wel kwam toen de politie en hem acht stuks in beslag. Doe werd die bus met koffie, doe werd die bus met thee. Wopen niet de hamsteren, de voorraad valt wel mee. Doe werd die fles met olie, doe werd die zak met meel. ben niet de hamsteren, er is toch reuzeveel. In ons mooie Nederland, aan de gedempte Zuiderzee Daar eet iedere Nederlander van de grote voorraad mee De regering heeft zorg voor het Hollandse gezin Niemand hoeft zich bang te maken, sla dus niet onnodig in Toen werd die bus met koffie, toen werd die bus met thee We hoeven niet de Amsteren, de te valt mee Toen werd die zak met olie, toen werd die fles met meel We hoeven niet de Amsteren, er is nog reuzeveel Koffie, thee, benzine, olie, koffie, thee, benzine, olie, koffie, thee, benzine, olie, er is nog reuzeveel. 106.9, dit is ZFM. De olieman van Pleintje ging zijn radio verbanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden.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 Maar s'avonds om acht uur is het uit met de pret Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed Duff Paa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren Maar ik doe eerst je strikkie rechte buren staan te loeren Pa vroeg beleefd maar kort, of ze de klak zo niet wil roeren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 De coalitie voert luchtaanvallen uit rond de stad, zeggen de opstandelingen. In Misrata zijn volgens ooggetuigen de afgelopen week zeker 115 doden gevallen. Pakistan schakelt Interpol in voor een internationaal arrestatiebevel tegen oud-president Musharraf. Aanklagers willen hem horen over zijn rol bij de moord op voormalig premier Benazir Bhutto in 2007. Musharraf wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de aanslag. Hij zou als president niet genoeg beveiliging hebben geregeld van zijn politieke rivaal Bhutto. In Afghanistan zijn bij NAVO-aanval zeker zeven burgers omgekomen. NAVO-helikopters beschoten in de zuidelijke provincie Helmand twee auto's. Ze hadden daarvoor opdracht gekregen omdat er een Taliban-leider met een aantal van zijn strijders in zou zitten. Maar de auto met de burgers die in de buurt reed werd ook getroffen. De Afghaanse regering heeft de westerse troepen al meermalen bekritiseerd omdat ze te veel burgers zouden doden. Volgens de VN vielen vorig jaar in Afghanistan bijna 28 burgers doden.